Goedenavond, we zijn al dik een uur bezig met Langs de Lijn... vanwege de wedstrijd van het Nederlands Elftal. De laatste WK-kwalificatiewedstrijd is in Istanbul tegen Turkije... en Nederland leidt met 1-0 door een doelpunt van Arjen Robben. We gaan terug naar Jack van Gelder en Bas Tiggeler. Spelers nog in de catacomben, uh, zodat we nog uh, op een leeg veld kijken. Uh, wat heet leeg, want er zijn hulptroepen ingeschakeld... om het veld weer zo egaal mogelijk te maken. Er zijn zoals altijd wel wat reserves bezig. Met zelf al hebben we gezien dat Bruma en Willems... wel aan een vrij serieuze warming-up bezig zijn geweest in de rust. Dat zou erop kunnen duiden dat Martins Indy blind... namelijk allebei met geel op zak... door Van Gaal vroeg of later de kant worden gehaald om erger te voorkomen. Ja. We hebben dat gezegd, want uh, een gele kaart en op scherp staan, dat telt allemaal niet meer. Maar zou je van het veld gestuurd worden met twee keer geel of rood, dan kost je dat gewoon een wedstrijd op het WK straks. En dat wil je dus vermijden. En wat zag jij nou nog net met Kuit? Kuit die was ook op het veld en die uh, werd uh, geroepen om, uh, om naar binnen te komen. En die sprinte naar binnen. En uh, misschien dat er ook uh, iets uh, gaat gebeuren ten aanzien van Kuit, Alhoewel wij ons niet kunnen voorstellen dat er zeker niet in de rust. Als het dan gebeurt zal het misschien een paar minuten na rust zijn. Drie spelers tegelijk gewisseld gaan worden door uh, Van Gaal. Omdat je dan weer het risico hebt dat je als er blessures komen met uh, tien man of met minder nog door moet gaan in deze wedstrijd. Die uh, gekenmerkt wordt door een uh, goed gecontroleerd spel van Nederland in de openingsfase. Daarna zijn er wat momenten geweest dat Turkije... Gezocht heeft naar een doelpunt. Daarin niet al te doortastend was. Wel een viertal corners op rij kreeg. Maar voor de rest is er eigenlijk op dat moment niets gebeurd. Terwijl we in ieder geval zien dat Jeffrey Bruma binnen de lijnen gaat komen. En dat betekent dus dat Martins Indy in de kleedkamer achterblijft. Is het Danny Blind, of Blind die er nog bij is. Maar ook Kuit komt toch binnen de lijnen. En dat betekent dat Van Persie in de kleedkamer achterblijft. Blinters heeft de gele kaart. Die zal met de rem erop moeten spelen. In ieder geval zo verstandig moeten zijn om geen tweede gele kaart te krijgen. Dus rood. En de wedstrijd tijdens de 2K te moeten missen. Maar Bruma dus in de ploeg voor Martins Indy. En kuit op de plek van Van Persie. Dat zijn de wissels bij Nederland. Kijk ik even of er ook wissels zijn bij de Turken. Volgens mij niet. Ja, volgens mij wel. Volgens mij zie ik nummer 16 lopen. Dus was het al? Dat zeg ik. Uh, viel niet op dan. Uh, dan, uh, dan, zijn er <laughs> dan zijn er geen wissels. Dan zijn er geen wissels. Twee dus aan de Nederlandse kant genoemd. Dat betekent dat Robert de aanvoerder is bij Oranje het uh, tweede bedrijf. Zoals hij de band ook al kreeg van, van Persie toen hij met het publiek stil naar de kant mocht afgelopen vrijdag tegen de Hongaren. En Bruma Vlaar dus weer herenigd mag je zeggen. Ze deden het afgelopen vrijdag en mogen het dus nu de tweede helft weer doen. Gezellig muziekje op de achtergrond. Turken houden de moed er maar in. En we houden de moed er maar in. En ze moeten wel, want de Turken moeten twee goals maken om serieus nog in de buurt te komen van playoffs en een WK. En daar ziet het eerlijk gezegd nou niet heel erg naar uit. scheidsrechter zegt wat mij betreft kunnen we weer. Ik vergeet om de stopwoord in te drukken. Dat is handig, want een klok dat hebben we hier niet. Of ja, dan wij niet. kunnen het niet zien. Maar dat is bij zitten. deze gelukt. En de tweede helft is dan uh, officieel in gang gezet door de Turken. En het deel zelfde al zal uh, toch moeten rekening moeten houden dat er wel vroeg of laat echt een serieuze storm gaat komen. Met de bal nu richting Kuit. Die dus in zijn eigen stad speelt op dit moment. Speelt natuurlijk hier in dit stadion ook. Met het balbezit van Vlaar. Die even een wat minder momentje heeft, maar zich onmiddellijk hersteld. En het lichaam, het sterke lichaam, goed gebruikt. Waardoor de bal over de zijlijn gaat. En Robbe toch hoogte van de middellijn de inworp kan gaan nemen. Kuit, is dus in de spits. Van persie ook niet gezien in deze wedstrijd. Werd ook niet echt genoeg gezocht. Een beetje ingekapseld tussen Toprak en Kaya in. En nu dus Kuit. Ik denk ook dat het wel goed is voor hem in ieder geval dat hij in het eigen stadion voor het eigen publiek ook kan spelen. Dat geldt ook voor Snijder die weliswaar bij rij speelt, maar in ieder geval ook in Istanbul. Kort balletje van Snijder, daardoor bijna een blessure voor Klacic, balbezit jammer. Zegt de bal was dat van Snijder, balbezit voor ver Beweging bij Snijder die nu wel wat ruimte heeft. Kuit krijgt de bal, kijkt wel, de bal moet eigenlijk naar de andere kant. Dus dat Les helemaal vrij? Wie ziet het? Wie kan? Wie durft? De Aanval gaat door het midden. Snijder, Kuit, Snijder gaat scoren. Snijder zet Oranje op 2-0. Hij juicht niet. Dat lijkt me dan verstandig. Maar ik denk toch dat ze morgen nog kunnen achterhalen dat hij het gedaan heeft. En dat hij het geweest is. Wesley Sneijder zet in het begin van de tweede helft met een schot van een meter of 15, Waar Demirel niet bij kan in de hoek. Oranje op een 2-0 voorsprong. En zo krijgt deze wedstrijd vroeg in het tweede bedrijf een heel ander aanzien. Zeker vanuit Turks perspectief. Want dit zou wel eens een klap kunnen zijn die de Turken niet meer te boven komen. Snelle combinatie door het midden met Kuit en Sneijder. Sneijder nu die wordt ongeroepen als doelpunt te maken. Uitgefloten. Zoals gezegd hij juicht niet. Houdt de armen stijf langs het lichaam. Om toch in ieder geval wat te voorkomen dat de mensen hier denken dat hij er blij mee is. Dat zal hij inwendig best zijn. Maar dat laat hij dan in ieder geval niet blijken. Het lijkt toch in de tweede minuut van de tweede helft beslist. Robben 0-1 Sneijder. 0-2. Ja, en een uh, overduidelijke hensbal uh, van uh, Turken die uh, de bal, een speler gewoon de bal met de hand tevoren slaat. En uh, misschien vermoeden dat er alleen uh, als je hem vangt uh, voor wordt gefloten. Dat was dus niet het geval. Nederland in balbezit. Kuit die uh, net het uh, re was zoals ze dat zo mogen zeggen in Duitsland bij de aanval. Die uiteindelijk de goal opleverde van uh, Snyder. En het balbezit uh, halverwege uh, het veld voor uh, Turkije terwijl Nederland nu nog rustiger zou kunnen gaan spelen... en achterover kan leunen en nog meer kan loeren op een counter... om het dan helemaal af te maken. Bal slecht gespeeld door Turkije. Een hele slechte bal van Gönül... waardoor Sillissen de bal heeft. Die moet hem nu wel pakken omdat Bulut en Hilmas... met name Hilmas even dichterbij kwam. Maar Sillissen pakt de bal... Rustig en trapt hem naar voren op de helft van Turkije. Waar Kuit het duel aan wil gaan met Kaya. Kaya het kopduel wint, maar uiteindelijk is het Jan Maat die de bal onder controle krijgt. De bal nu niet goed kan geven. Overname Kaldirin. En dan weer Jan Maat die in het duel zal moeten gaan met die nummer 16. Die ik dus nog niet had gezien, maar die klaarblijkelijk al een tijd meedoet. Adin was dat. Bruma komt goed voor zijn man. Trapt de bal weg. Vanaf de rand van het stadsopbied. Robben moet dan in het duel komen en de bal. Voor Oranje veilig stellen. Dat doet hij. Maar pas nadat er een flink duel wordt uitgevochten. Met de Turkse linksback Ali. En uh, via Ali gaat de bal over de zijlijn. Ingooi voor zelftal, Bal gaat terug naar Vlaar. Vlaar terug naar Sillissen. Arda loopt door. Sillissen niet in de war. Trapt de bal een meter of tien over de middellijn. Kuit de lucht in. Wint het kopduel niet. Maar de bal wordt wel die kant opgekopt die Kuit wil. Bijna nog bij Lens. En via Lens bijna nog bij Snijder. Maar op het laatste moment zit er een uh, Turksbeen tussen. Dan kunnen de Turken eruit komen. De Turken hebben dus eigenlijk nu gewoon drie goals nodig in deze wedstrijd. Waar Oranje dus op een 2-0 voorsprong is gekomen. Zo even door Snijder. Uh, in de laatste vier wedstrijden tussen deze twee landen scoorde Turkije precies nul keer. De laatste keer dat ze dat hier deden was in 97. Toen uh, Hakan Sucur, die waren ja, we al bijna vergeten. In de met 1-0 gewonnen wedstrijd. Boersa. Uh, ja, in Boersa scoorde. Dat was de wedstrijd van uh, de Stafschof van Seedorf. Die Jonk dus had moeten nemen en, enzovoort. Net nadat hij in 96 natuurlijk had gemist op het EK. Uh, die wedstrijd zo lang geleden en daarna heeft Turkije geen goal meer gemaakt tegen Nederland. Maar nu misschien wel. Uh, zitten we er nu heel dichtbij. Want uh, in het 16 meter gebied proberen de Turken de bal uh, richting Zillersen te krijgen. Maar het uitverdedigen is goed. Want Lens uh, die verdedigt uh, op uh, juiste momenten goed mee. Dan via Blind en Kuit wordt er een combinatie opgezet. Uitstekende bal gespeeld door Snyder. En dan wordt de bal in de diepte gespeeld. Is het uh, ver die er niet bij kan komen. Maar Demirel... Die tropt uh, de bal dan ook helemaal verkeerd. En het slechte uitverdedigen van de Turken zorgt ervoor dat Robben de bal heeft. Robben dreigt buitenom, gaat binnendoor. Moeten we het nog vaak vertellen. Een overtreding dan. En een vrije trap na de overtreding die uh, gemaakt werd door Calderim. Die heeft al geel, moet dus ook oppassen. Maar voor hem zal het niet echt gelden dat hij het eerste wedstrijd gaat missen op het wereldkampioenschap voetbal. De bal bezit in ieder geval nu voor Robben, vrije trap. Het is uh, een stuk dichterbij dan uh, de vrije trap die erin ging na acht minuten in de eerste helft. Dus wie weet. Als de Turken de zaken niet snel weer op orde krijgen in hun hoofd. Met name dan is de wedstrijd verspeeld voordat ze de ergen hebben. Want dan gaat Oranje straks op 0-3 komen en is het echt gedaan. Het is 0-2. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Snijder achter de bal. Probeert het ineens bal in de korte hoek. Wel langs de muur, maar ook in de handen van de keeper Volkan Demirel. Die daarmee zijn fout toch in ieder geval ten dele weer goed maakt. En snel uittrapt ook. En dan kan er een Turkse kans Hems. komen. Hand voor Janmaat. Dan gaat de bal uh, voor, op de vrije schop komen voor de Turken. Janmaat krijgt inderdaad geel omdat de bal op zijn hand komt. Daarmee onderbreekt hij een veelbelovende Turkse aanval terecht. Een gele kaart denk ik overigens. Terwijl de man die de bal nog bijna mee had kunnen nemen. Otsen Adin gek genoeg drukker was met appelleren voor Hens. En zeggen hij moet geel krijgen dan dat hij nou nog probeerde alsnog bij de bal te komen. Dan was er in ieder geval een kans gekomen voor de Turken. Die komt er nu eigenlijk niet. Maar goed, geel wel en de vrije schop ook. Die is inmiddels genomen. Arda aan de bal. Aan de linkerkant zou die mee kunnen worden gegeven aan... Uh, Selçuk Inan. Daar komt de bal via Inan voor het doel. Die blijft hangen. Wordt bij de tweede paal weggetrapt. Door het Nederlands al via Bruma. Blijft een halverwege de helft hangen. Bij Lens. Die slimmer is dan zijn tegenstander de bal er wel langs meeneemt, Maar dan over de zijlijn ziet gaan. Omdat hij er dus simpelweg eigenlijk net te dichtbij staat. Nederland op 2-0 voor met twee spelers. De backs uh, op matchpoint. Allebei een gele kaart. Blind en jamaat wordt dus oppassen geblazen. Turan. Arda Turan. Het uh, hoogte van uh, de middellijn. Uh, speelt de bal uh, niet goed. Maar uh, uiteindelijk blijft er toch nog balbezit uh, voor de Turk, uh, Um, over. Uh, dan uh, misschien de mogelijkheid. Nee, want het is uitstekend gedaan door uh, Ver. Die krijgt dan nog even een tikje mee. En dan Robbe tussen twee mannen. in krijgt die bal met Kuit. Kuit moet die bal geven aan Robbe. Niet echt een hele lekkere bal. Maar Robbe kan dan toch met Kaya voor zich misschien nog een actie gaan ontwikkelen. Vijf mensen van Turkije om uh, Robbe heen. Dat betekent dat er aan de andere kant enorm veel ruimte is. Die had er ook. Met Lens. Lens, oh, die steekt die bal binnendoor. Had het ook naar de linkerkant gekund. Richting Blind. En dan uh, kunnen de Turken er misschien uit. Turan en uh, de Turken misschien voor een countertje. Nee, die draaien ja, omdat Lens wel keurig het gaatje dichtloopt, die moest ook wel, want blind was eigenlijk net aan die kant eroverheen gekomen. Was dus helemaal uit positie gespeeld. Turk hebben nog wel de bal op de eigen helft. Nederland lijkt weer in positie te staan. In ieder geval met laten we zeggen de zes verdedigend denkende spelers. Dat zijn er eigenlijk maar vijf overigens vandaag. Maar goed, vijf en een half. Als je ver meerekent als een halfje. Die nu even een metertje weg is bij zijn man trouwens. Adien. Die nummer 16 die we helemaal niet hebben gezien. En nu weer niet. Omdat de bal het strafgebied ingaat. En dan wordt er weer een uh, hand omhoog gehouden door de Turken. Alsof die bal via de hand van een van de Nederlanders zou zijn gegaan. En er een op moet komen. Dit keer is Selçuk Inander als de kippen bij. Om de scheidsrechter van het uh, nieuws op de hoogte te brengen. Maar nou hebben we af en toe het gevoel gehad. Dat deze scheidsrechter weliswaar nee. een beetje in het voordeel van Turkije fluit. Een bal op de stip leggen. Wat hij dan... Als je het per se zou willen al twee keer had kunnen doen, ja, doet, doet hij het niet. Nee. Maar ik denk dat hij inmiddels ook wel inziet dat het niet zoveel zin meer heeft. Omdat Nederland natuurlijk al op een uh, doelsaldo of een verschil staat van twee. Met die uh, goals door, dus gemaakt door Robben en Sneijder. En nu Robben misschien uh, weer op weg naar een volgende treffer. Aan de rechterkant van het veld. Uiteindelijk Kaya die de bal kan binnenhouden. Kaya die de bal dan uh, heel slecht uh, wegtrapt. Echt, ziet er heel... Heel knullig uit. Tapt de bal over de zijlijn. en Nederland krijgt een inworp op 16 meter van de achterlijn. Aan de rechterkant van het veld. Robben lijkt die inworp te gaan nemen. Kuit staat in het 16 meter gebied. Jan Maat staat te kijken hoe die bal richting Kuit gaat. Kuit klimt eigenlijk over zijn tegenstander heen. Raakt die bal niet goed. En volkant Demirel heeft de bal terwijl we een wissel krijgen direct. Dan komt uh, Olsee Saan erin uh, bij uh, Turkije. Maar die is er nog niet, want Nederland gaat eerst nog een aanvalletje opzetten. Via Blind die de bal goed ontfutselt van even zijn tegenstanders. Lens wegstuurt aan de linkerkant van het veld. Die wil op dankzij zijn tegenstander. Houdt in, houdt dan zijn tegenstander. Ook vast is er dan wel langs. Dat is uh, goed gedaan, maar zo kunnen wij het ook. En dan wordt het Nou, gefloten. Zo snel ben ik niet in ieder geval. Jij misschien. Zeker. Uh, ik ben blij dat je dat onderscheid nog maakt. Ja, zeker. De bal uh, voor de Turken via een vrije schop, wel vrij opzichtige overtreding van Lens, niet heel handig allemaal. En Volkan Demirel gaat een uh, vrij schot nemen. Het spijt me voor de Turkse luisteraars. Maar uh, Turkije valt gewoon niet mee. Ik vind dat dat uh, veel minder is dan ik had verwacht. Ik heb nog dat beeld voor me van de eerste wedstrijd in deze kwalificatiepool. Waarbij Nederland, Nederland ja. nou ja, met, met kunst en vliegwerk met 2-0 wint. Dat had totaal anders kunnen aflopen. Maar het verschil tussen Nederland en Turkije vanavond is gewoon groot. Ja, heel groot. Dit vindt uh, Van niet leuk. Als Snijder een beetje gallery play met een hakje probeert. Terwachtig van de middenlijn overigens. die Blind uh, aan te spelen. Moet hij niet doen. Iedereen moet geconcentreerd blijven spelen. Doet, doet deze man eigenlijk al. Altijd Janmaat, Janmaat. Balletje richting Robben, rand 16 meter gebied. Robben draait weg en uh, zoekt aan de linkerkant. Lens, vindt Lens. Lens nu met een korte combinatie. Janmaat, Janmaat, Lens. Lens nu met een balletje over de heen. heen. Oh, dat scheelt ontzettend weinig. Corner voor Nederland. Of een leuke aanval. Dat, dat was het geluid dat hoort bij een stiftje. Of een ja, lopje. Ja, ja. Zo'n zo bal die dan eigenlijk met ja. zo, een ja. beetje zo'n chip zou ze dat ja. noemen in golven, Die je eigenlijk probeert over de keeper heen te, te stiften. Ja. Vanaf de rechterkant, nou het lukt echt bijna als Demirel decimeter kleiner is dan uh, was het Demirelletje geweest. En dan had hij deze bal niet gehad. Demirel nichten. En uh, nu gaat er gewisseld voor naar de kant. Een dubbele wissel zelfs. Gilmas die viel niet mee. De spits van Galatasaray. Uh, en wie er ook uitgaat is die jongen die we eigenlijk helemaal niet hebben gezien. Gek genoeg. Nummer 16, Rotsjan Adin. Ja ik heb die en helemaal al gezien hè. Sahan en Teuren komen er nu in. En de hoekschop van Robben die staat nog. En dat betekent dat we daar nu naar gaan kijken. Een hoekschop die laag komt en Snijder vanaf de rand van het strafschopgebied. Oh. Die schiet die bal bijna in de kruising. Een variant. Niet de bal voor het doel, maar op de rand van het strafschopgebied waar Snijder over het hoofd werd gezien. Die schiet hem ineens uit de lucht. De bal gaat nog via een stuit via de grond. En stuit het dan bijna de kruising in. Maar heeft Demirel nog net een handje tegen. Nieuwe hoekschop voor Oranje vanaf de andere kant dit keer. Overigens kunnen we wel stellen dat Snijder natuurlijk ook mee moet naar het WK. Want er wordt wel eens aangetwijfeld. Is hij scherp ja, genoeg? Hij is uh, gewoon nog steeds scherp genoeg en uh, je hebt hem absoluut nodig. En gisteren hebben we het er nog even over gehad. Er zou natuurlijk iets te bedenken zijn waarin Van der Vaart en Snijder gewoon 90 minuten in een wedstrijd samen volmaken op diezelfde positie. Dat zou uitstekend kunnen als het ook nog een keer gebeurt in plekken Brazilië waar het weer warmer is dan in het zuidelijk gedeelte van Brazilië. Weet je Jack, wij zijn er net ook goed om, om spelers af te schrijven heel ja, snel. Hè? Ja, nou ja, Van Gaal heeft dat natuurlijk een beetje gedaan ook bij Sneijder. Ja, nou, in zekere zin. Ja, maar volgens mij heeft hij ook altijd wel gezegd... En niet onterecht, hè, want hij was ook gewoon weg. Hij, Je kan hij, hem een keer hij... niet oproepen. Het is niet meteen het einde van een speler. Nee, nee, nee, nee. nee Maar goed, hij heeft natuurlijk een mindere periode. Is geblesseerd geweest. Moest zijn ritme weer vinden. En uh, ja, dat gaat hij weer vinden. En hij pikt gewoon weer aan. Jij vertelde dat hij zaterdag bijvoorbeeld uh, op de training ook geweldig was. En ja. hier ook voor de wedstrijd uh, het afronden was uh, ongelooflijk leuk om te zien. Balbezit voor de Turk Als Robben een wel verlies. Nou, dat balbezit is niet van lange duur. Want de bal voor het middenveld, op het middenveld wordt opgepikt door uh, Klazi. Via Snijder met een gelukje. Ja. Die wil de bal naar de linkerkant meegeven. En uh, mist eigenlijk een tegenstander. Denk ik dat hij die niet gezien heeft. En die bal rolt er eigenlijk maar net achterlangs. Klazi dan opnieuw wat opgejaagd. En dan de bal terug naar de doelman. Uh, Teuren, die jongen die erin gekomen is zo even. Die heeft nog een uh, verleden bij Chelsea. Maakte zijn debuut overigens in de Turks nationale ploeg onder Hiddink. Maar omdat hij bij Chelsea gespeeld heeft in de jeugd, daar heeft hij nog met Bruma samengespeeld. Dus die twee kennen elkaar nog. Misschien komen ze elkaar nog tegen op het veld. Dat is altijd leuk om te zien. Ballbezit voor de Turken. Arda zoekt contact. En dat doet hij met uh, Sahan. En dan lopen mensen elkaar in de weg. Dan blijft Sahan geblesseerd liggen. Zegt de scheidsrechter, er is helemaal niks aan de hand. ze trapt uit voorzorg de bal maar keurig de tribune in. Nou, Sahan springt ook weer gewoon overend. Dus, uh... Want er is helemaal niks aan de hand. En ja. nou zouden de Turken toch zo vriendelijk moeten zijn de bal nu terug te geven aan. Het Nederlandse elftal, ik denk dat ze dat doen. Het is Bruma die er overigens met een tackle ingaat. Keurig. Uh, en inderdaad wordt de bal nu keurig teruggegeven aan Sillessen. En Sillessen kijkt en kan aan de linkerkant de bal meegeven aan Bruma. Doet dat niet, uh, geeft de bal mee aan Ron Vlaar. Uh, steeds vrijlopend op het middenveld is het Klaas die zich graag laat aanspelen. Ook met een man in de rug. Ik zei het in de eerste helft ook al, ik vind hem buitengewoon goed spelen. En nu een duwtje in de rug van Robben wordt niet bestraft. Calderim maakt de overtreding en ter hoogte van de middenlijn kan diezelfde uh, Hassan Ali, geloof ik dat hij heet. In ieder geval als ik dat roep dan komt hij altijd buiten spelen. Is het balbezit nu voor Ver. Ver met aan de linkerkant de ruimte bij Blind en Blind richting Snijder. Snijder draait weg van zijn man en dan is er ruimte voor het Nederlands elftal Voor uh, misschien een mooie aanval. want als Lens aan de bal is dan komt er altijd snelheid. Zo is het. Snelheid en kracht. Want dat is aan Lens wel toevertrouwd. Nu duikt hij er diep in. Komt de paas van Snijder eigenlijk op maat. Wil hij een voorzet geven. Terwijl er niemand voor het doel staat. Dan mag je misschien wel blij zijn. Die bal via tegenstander over de achterlijn gaat. Dat zou tenminste leuk zijn geweest. Maar het blijkt dat hij na dat duel de bal zelf als laatste heeft geraakt. Gunnul dus niet. Dus dan komt er geen hoekschop, maar een doeltrap. In de fase van het duel naar een klein kwartier in de tweede helft. Waar het dus op 0-2 voorsprong is gekomen. Robben 0-1, achtste minuut. Snijder 0-2, echt in de eerste minuut na rust in een fase waarin het Nederlands elftal de schaapjes op het droog lijkt te hebben. De bal redelijk in de ploeg kan houden, niet in de problemen komt. Zelf eerder aan aanvallen dan aan verdediger moet denken. Het echte willen en geloven bij de Turken er wel een beetje uit lijkt. Die gaan zich echt nog wel oppeppen straks voor een alles of niets slotoffensief. Daar mag je vanuit gaan, maar voorlopig ja, ziet het niet uit alsof ze het ook echt kunnen opbrengen. Als ik heel eerlijk ben. Nee, de enige die... Uh die iets kan doen wat betreft Turkije, dat is Nederland. En hoe gek dat het ook klinkt. Nederland kan Turkije in de wedstrijd helpen als het gaat verslappen... als het te makkelijk gaat voetballen. Maar voorlopig zit het er nog helemaal niet in. Nederland speelt geconcentreerd. En speelt de bal ook nu via Klaasie en Ver op het middenveld soeverein door. Terwijl de bal nu diep wordt gespeeld op Lens. Lens wordt afgevlacht, klopt inderdaad ook. Maar het was wel weer een goede aanval. Omdat met name ook op dit middenveld, en dat was ook afgelopen vrijdag... De temporisering is heel goed. Is. De bal in bezit. En opeens is er, is er iemand weg voorin. En dan, dat is eigenlijk niet te verdedigen met, met mensen als Robben en Lens En dan natuurlijk uh, afgelopen vrijdag ook met Capersi als uh, afmaker. Balbezit voor de Naar de Rechterkant van het veld. Arna wordt weer gezocht in het midden. Die uh, mag wat zwerven. Die komt eigenlijk overal uit waar hij wil. De aanvoerder, zoals gezegd, speler van Atletico Madrid. Mooie, goede voetballer. Volgens mij ook nog steeds de duurste Turkse transfer ooit. Want volgens mij hebben ze die ooit voor een miljoen of twaalf opgehaald. Volgens mij is daar nooit meer een speler overheen gegaan. Terwijl nu een korte combinatie op het middenveld van hetzelfde eigenlijk maar net slaagt. Ver. En Robben uiteindelijk elkaar nu de bal toespelen. Robben het op een lopen zet. En dan van de bal wordt gezet. Makkelijk eigenlijk door de man die in zijn rug stond. En die had hij net niet gezien. Bal gaat terug naar volkant Demirel. De keeper kuit loopt door. Op zijn eigen doelman mag je dan zeggen. Van Vener Batsje ook. Want Demirel blijft cool. En kan de bal bij Arda opnieuw inleveren het van de middenlijn. Ja, het is uh, normaal gesproken gespeeld, alhoewel die, die bal aan de rechterkant komt. Als Turkije op 1-2 komt, krijgen we nog een idiote eindfase. En die bal komt er niet, want uh, de voorzet van de rechterkant is niet goed genoeg van Gönül. Makkelijke prooi voor Sillissen. Die dus uh, vrij makkelijk in deze wedstrijd overeind blijft. Omdat er nog geen afstandsschot is geweest. Wel een paar ballen voor het doel uh, zijn gedwalleld. Een aantal uh, ballen die uiteindelijk dan uh, een corner werden voor de Turken. Maar meer dan ook niet. Slechte bal nu van Sillessen Die die bal over de zijlijn trapt. Doet hij ter hoogte van uh, de middellijn. En de Turken nemen over. Het tempo is volledig weg in de wedstrijd op dit moment. Ja en de ploeg die 2-0 voor staat. En dat is dus Nederland vindt dat meestal wel prima. Want als je dan... Uh... Moet verdedigen is het allemaal niet zo moeilijk. Je hebt de tijd om te staan waar je wil staan. Om je te organiseren. Je wordt niet uit positie gespeeld. En als je dan de bal krijgt en je schakelt twee keer. Dan ben je ook meteen weg. Dat is wat Nederland wil. Dus bij wijze van spreken. Straks is het ineens 0-3. En dan is het helemaal gedaan. Sneijder overtreding op hem gemaakt. De hoogte van de middenlijn, Vrij schop voor het zelf al. Klaas die laat die bal liggen. Sneijder kijkt. Laat ik hem ook liggen. Nee, ik neem hem maar gewoon terug naar... Bruma. Bruma de vervanger dus van Martins Indy. Die met een gele kaart uit voorzorg maar vast naar de kant is gegaan. En Jan Maat ook met geel op zak. Verspeelt nu de bal aan de rechterkant. Nu moet je dus geen gekke dingen doen. Tegenstander wel onder druk gezet. Turken komen eruit. Klaasie overtredingje, tikt zijn tegenstander van achteraan. En dat betekent dat Celciuk Inam een vrij schop krijgt. hoog van de middenlijn. Topal gaat die vrije trap nemen. Veel Turken nu naar voren. Ook Gonul de rechtsback uh, dreigt een beetje. achterblind. gaat die bal helemaal daar naartoe. Nee gaat naar de linkerkant. Kaldiriem heeft... Uh, Robben bij zich. Er werd wat gezegd vanuit de De Kout, waar Robben dan even naar keek. Balbezit voor de Turken. Maar dan de overname van Ver is niet goed. En dan uh, kunnen de Turken misschien weg. Maar dan is het steeds weer Vlaar die ertussen zit. Ja, Vlaar begint zich inderdaad uh, buitengewoon uh, goed Heel te presenteren. Sterf. Terwijl er nu een slechte bal is van Blind. Die de bal wil terugspelen. Het werd een beetje bemoeilijk te terugspelen richting Siddersen. En daarmee een corner geeft. En dat zijn van die momenten. Van die spaarzame momenten waaruit de Turken misschien enige moed putten. Om misschien naar die aansluitingstreffer te komen bij die 2-0 achterstand en die corner die dan genomen gaat worden van de rechterkant van het veld. Wordt een indraaiende bal zo te zien. Wordt het een korte corner of wordt het een bal die. Nee, het wordt een uitdraaiende bal nu. Want uh, Turan heeft gekozen voor de lange bal die nu bij het 16 meter gebied komt. Blind werkt slecht weg. Waardoor hij uh, eigenlijk op de plaats komt waar Turan uh, net stond, waar het niet dat hij daar nu een inworp aan over had. De bal wordt snel gegooid. Dat betekent dat de verdedigende posten van Neel zelf dan nog moeten blijven staan. En dan komt hij opnieuw voor het doel via een van de invallers, Teuren. Daar zit dan het lichaam van Kuyt weer tussen. En dan komt er opnieuw een hoekschop. Zo mag de lucht mag daar nog even blijven staan. Er staan nu ook vier, vijf Turken met te wenken van ik wil de bal, ik wil de bal, ik wil de bal. Die komt op het hoofd van Bruma. Die komt hem weg voor de voeten van snijder. Die nu eh, kijkt of er iemand voorin staat die die zou kunnen bereiken. Dat kan hij met een wippertje als Blink Die krijgt in één keer doorspeelt. En ja, oh. dan heb je pech. Dan Robben. Nee, dat is niet Robben. Dat is uh, Klaasie inderdaad. Die wilde de bal nog met een soort omhaal weer meegeven aan Robben, maar dat mislukt. Zo komt het niet echt tot een counter in de 19e minuut van de tweede helft. Voorsprong voor hetzelfde nog altijd 0-2. Robben en Sneijder maakten de goals in minuut 8 en minuut 46. En de Turken hebben nu wel even de bal, maar het oogt niet krachtig. Het oogt niet alsof het echt wat voorstelt. Alhoewel, misschien ook nu met Gunnull, de 0. De speelt de bal naar de Touran. De bal komt voor, wordt weggewerkt. En uiteindelijk in het hart van de verdediging zit de voet weer tussen van Vlaar. De volgende corner, eigenlijk een vergelijkbare fase die we eerder in de eerste helft hebben meegemaakt. Toen Turkije wat begon aan te dringen en een paar corners achter elkaar krijgt. Daar kan er zomaar direct één van inploffen. De corner komt van de rechterkant van het veld. Draait de hoogte van de penalty-stip. Wordt weggewerkt door Nederland. En uiteindelijk krijgen we een volgende corner. Drie corners penalty was het vroeger op straat. Hier gelukkig niet. Maar wel de volgende corner. Weer Arde Touran die hem gaat nemen vanaf de rechterkant van het veld. Er wordt wat geduwd en getrokken. scheidsrechter staat er even bij. Maar dat hij dat niet meer wil hebben. Komt die corner. De volgende corner wordt weggewerkt door Blind. En uiteindelijk wordt hij weer ingewerkt. Voor de rechterkant van het veld. Touran dan. Touran met Blind bij zich. Nederland moet oppassen. Wordt oppassen. Want daar komt het schotje. En uiteindelijk een fantastische redding. Op de beste poging tot nu toe in deze wedstrijd van de Turken. Turren test Siddersen. Siddersen tikt de bal naar het volgende corner. Ja, daar was hij dan toch. Terwijl de volgende corner om zeven wordt geholpen door een matige kopbal van Gunnul. Die mee was gelopen en daarmee lijkt dan de problematiek voor het Nederlands Elftal zoals hij toch even was ontstaan wel weer tot het verleden te behoren. Maar daar was Turren dan toch nog eventjes met een hele aardige knal. Uh, goede redding. Ja precies, goede redding. Want uh, Sillissen die ook eigenlijk bij het opstaan de vuiste balt. En uh, zoals keepers dat vaker doen schreeuwt dat hij de situatie meester is geweest. Dat geeft de keeper zelfvertrouwen. Maar hij was de situatie ook uh, uitstekend meester. Blind speelt de bal te ver van zich uit. Kan geen slijding maken om het te herstellen. Want is bang voor nog een gele kaart. Moet op een andere manier proberen om de avond van de Turken een halt toe te roepen. Dat doen de Turken uiteindelijk zelf na een zwakke page in de breedte van Shahan. Onderschepping van Oranje duurt ook niet lang. Mensen weggestuurd op de rechtervleugel, te hard. Dat zei Jack te zacht, maar het was toch echt te hard. Ja, het was niet te belopen door Turren. Ze dus we proberen aan de rechterkant van het veld Turren weg te sturen. Kijken we op de klok. Zien we dat er bijna 21 minuten achter ons liggen in de tweede helft. Heeft Nederland natuurlijk kans gezien om op psychologisch belangrijke momenten afstand te nemen van Turkije. Acht minuten in de wedstrijd 0-1. En meteen in de eerste minuut na rust de, twee, de tweede goal. En dan, dan weet je dat je een enorme knak geeft. Maar de Turken proberen het nog een keer via de rechterkant van het veld. Via Turren. Nadat er een hakje is van Turren. Toeran met uh, nu misschien die Turren. Turren, komt die bal voor. Komt die daar, komt die daar, komt die daar, komt hij daar? Nee, bal wordt uh, overgekopt en uh, uiteindelijk toch nog door een Nederlandse verdediger verwerkt. Inmiddels de vijfde corner van de Turken in een heel kort tijdsbestek. Ja, het wordt warm onder de voetjes daar. Het uh, strafgebied van Oranje, bal komt, wordt weggekopt opnieuw door het Nederlands elftal, Opgevangen weer en van afstand ingebracht. Schot dat komt vanaf 20 meter smoort in de drukte. Lens met een tackle ontzet dan de Turk aan de bal van de bal. Dat betekent dat Nederland kan gaan counteren. Maar de bal eigenlijk in plaats van vooruit achteruit gaat. En nu helemaal weer aan de voeten ligt van Sillessen. De Turken zijn eigenlijk massaal nu op de weg terug naar hun eigen held. Als Sillessen dan toch met de lange bal opent. Lens die bal ineens wil meenemen. Maar buitenspel blijkt te staan. Op het moment dat Sillessen die bal heeft getrapt. Daar moeten we de grensrechter maar op zijn mooie blauwe ogen geloven. Want dat was eigenlijk niet zo goed te zien. Omdat de afstand tussen de man van de paas... En de man die in buitenspelpositie stond nogal groot was. En als je naar de bal kijkt, zoals wij met twee ogen, dan constateer je dat niet. Oké, okay, Turk hebben de bal. Vrije schop. 22e minuut van de tweede helft. We hadden 2 doel voor het Nijl zelf al, Terwijl Jan Maat een bal wegtrapt. En de Turken toch langzaam maar zeker wel zijn begonnen aan iets wat een slotoffensief zou moeten zijn. En ik benieuwd ben of het nou eerst daar gevaarlijk gaat worden. Of dat Oranje zo meteen gewoon een 0-3 koudt. Dat zou nu wel kunnen als Robben weg is en dan een tackle ontsnapt. De bal binnenhoudt. kijkt voor het doel. Dan komt hij. Oh nee, bal is achter geweest. De bal is net achter geweest. Hij uh, moet een tackle ontwijken. Springt over zijn tegenstander heen. En de bal die uh, richting de achterlijn rolt. Hij denkt, Robert, dat hij hem nog net op tijd te pakken heeft. Ik ben benieuwd. Maar dat is dan blijkbaar net niet het geval. Ik denk dat die bal gewoon binnen is gebleven. Ja, als zeker, kijk, Maar de grensrechter heeft daar dus andere ideeën over. Dat was dezelfde grensrechter als die zo even buitenspel zag. Ja, kortom. Een streep erdoor. Balbezit in ieder geval voor Turkije. Jan Maat die, uh, houdt dan uh, goed overzicht. Gebruikt het lichaam goed om tegenstander van zich af te zetten. Bal gaat daardoor over de zijlijn. Turan kon er niet bijkomen. En Nederland heeft weer het balbezit Balbezit uh, aan de rechterkant van het veld. Halverwege de eigen helft. Waar Nederland nu de tijd neemt. En het publiek dat absoluut niet leuk vindt dat dat gebeurt. Uh, een bal van Klaas die, uh, is uh, uiteindelijk niet te verwerken door Ver. Waardoor Turan het weer heeft aan de linkerkant van het veld. De bal wordt gegooid. wordt gegooid richting Sahan, een van de invallers. Torre is goed ingevallen, Sahan nog wat minder gezien. Nu de bal op de middenas van het veld gespeeld richting Kaya. Kaya naar de rechterkant van het veld. Waar de balbezitter is, maar niet echt goed. Want ja, het is allemaal moeilijk voor de Turken om een opening te creëren. Ook nu weer, die bal is te scherp lijkt mij aan de linkerkant van het veld. Ja, is niet te behappen. Weliswaar gaat Toeran keurig in een reclamebord waar staat: Boek rechtstreeks naar Schiphol. Ik weet niet of hij dat van plan is, want hij zou zo ontzettend graag naar Brazilië willen. Maar dat is voor de Turken op dit moment een niet te behappen station. Want als Roemenië voor blijft staan, dan is Turkije gewoon gezien. En is het over en uit voor de uh, formatie van Terim. Maar het is nog niet gespeeld. We zitten halverwege de tweede helft. Balbezit voor Oranje. 2-0 voorsprong. Turkije neemt over. Terachter van de middellijn. En het Nederlands zet weer enige druk. Turkije heeft het moeilijk om de bal in bezit te houden. Overname is er dan. En dan de bal uh, gespeeld. Lijkt me dat buitenspel voor Robben. En dat wordt ook gegeven. Terim werd natuurlijk uh, een paar weken geleden ontslagen. Als hoofdtrainer van Galatasaray. Officieel vanwege zijn dubbelrol als bondscoach van Turkije. En... De slechte seizoensstart en het gebrek aan communicatie met de spelers. Hier zou je, oei, Sillessen, even laten bal onder zijn voeten doorglippen die hij kreeg teruggespeeld. Als je dichter bij je eigen doel staat, dan rolt hij erin. Nu heeft hij hem nog een meter voor de lijn weer te pakken en is er niet te veel aan de hand. Ik vraag me af of het nou wel eens vaker is voorgekomen dat een coach, stel dat Turkije het allemaal nu weggeeft vanavond, twee keer in een maand tijd wordt ontslagen. Want je zou bijna zeggen dat hangt hem boven het hoofd. Dat kan in dit soort landen wel hoor. Ja. Het, wat dat betreft is het niet zo gek. Terwijl nu een kans komt voor Turkije. Sahan die probeert te schieten. Nog een schot, maar dat gaat dan op de benen van Sahan. De derde mogelijkheid voor Sahan. Hij speelt de bal naar Turre aan de rechterkant op de punt van het 16 meter gebied. Moeten we oppassen, moeten we oppassen. Bruma laat de achterlijn open, maar verdedigt uiteindelijk uitstekend. Bal blijft binnen, nee blijft niet binnen. Weer een corner voor Turkije, de zesde in de tweede helft, de elfde in totaal. De luchtmacht van Oranje is uh, met absentie van Strootman een klein beetje ingekrompen hoewel je hebt de ver voor terug die is de, in de lucht natuurlijk sterk is. Vlaar is goed in de lucht en heeft bovendien de lengte, dat geldt ook voor Bruma. Dus je hoeft niet ogenblikkelijk in de zorgen te komen. Als dat ook goed staat, uh, Hoekschop komt en de doelman blijft staan. Wordt geholpen, Vlaar die echt een prima wedstrijd speelt. kopt de bal maar weer eens weg. Loopt eigenlijk als meest ja, vooruitgeschoven man nu dat strafstofbiet uit met de wijde armen. En zegt mee, want we moeten eruit. En uh, niet blijven hangen dat strafstofbiet. Die bal komt overigens wel weer die kant op. Dan uh, wordt er geschoten en nee. dan uh, komt hij wel in de handen van Sillissen. Omdat hij uh, wel heel aardig klonk. Maar Arna Turan heeft slecht geluisterd. Want uh, hij krijgt zijn voet niet goed tegen de bal. Dan hem. Ik denk dat er ook nog een Nederlands been in de weg staat. Namelijk weer dat van Vlaar. Ja, die, die eigenlijk echt overal is vanavond waar het ook maar dreigt gevaarlijk te worden. Komt die bal in de handen van Silis, Dan is de kracht er dus al uit. Het Nederlands al heeft dus toch weer een beetje een fase waarin het wat meer naar achter dan naar voren loopt. Terwijl nu Lens de bal krijgt en ook weer buitenspel staat. Daar waar Oranje dus wil counteren staat het elke keer net een half meter te ver. Ja, maar het gaat er echt een keer goed. Ja, en, dat uh, denk ik ook. En dat, uh, dan, dan maakt Nederland het definitief af. Want er ontbreekt stootkracht bij dit de Turkije, er ontbreekt overtuiging, er ontbreekt uh, in principe ook de bezieling. Terwijl nu de bal wordt gespeeld en er buitenspel is voor Boulud en uh, daar wordt ook voor gefloten. Boulud die tot nu toe wat mij betreft alleen opvalt door het constant protesteren tegen alles en uh, iedereen. En nu ook uh, dus weer wordt uh, terecht uh, gewezen op het feit dat hij buitenspel staat en Nederland weer de tijd kan nemen. We spelen bijna 26 minuten. In deze tweede helft met het balbezit nog steeds voor Schillersen. Die er alle tijd neemt. scheidsrechter die ook nog echt weinig te maken om te zeggen dat het allemaal sneller moet. Krijgen we straks nog een wissel. Tosun komt erin bij Turkije. Maar voorlopig gaat Nederland op jacht wellicht naar 0-3. Met Robben, een slechte bal. Uh, ver kan hem binnenhouden en dan via Janmaat uh, met een actie richting uh, Klaasie. Klaasie kan er dan niet bij komen, slechte bal van Janmaat. Klaasie in de problemen en daardoor de overname aan de linkerkant van het veld. Ja, dan nou zijn ze toch weg via, via Shahan en dan gaat de bal naar het centrum. Arda gaat schieten van 25 meter en nee, dan geeft een steekballetje. Dat is een aardig balletje nog, maar uh, uiteindelijk weet de man die de bal krijgt dat is Turen. De anderen invallen, er geen raad mee en belandt die bal weer vrij eenvoudig in de handen van de uh, die dan snel heeft uitgerold en blind aangespeeld heeft. Als de Turken nog wat willen, moeten ze echt opschieten. 20 minuutjes nog. En Nederlands Eftel door de goals van Robben en Sneijder. nog altijd op een 2-0 voorsprong. Het is daar veel dreigend geweest. Vaak dreigend geweest in dat strafgebied van het Nederlands Maar echt gevaarlijk. En echt met de billen bij elkaar. Dat hebben we door eigenlijk helemaal niet zo vaak gehad. We hebben echt het gevoel dat er aan de andere kant zo meteen een counter inploft en het 0-3 staat. Terwijl Robben nu een tegenstander voorbij loopt. Kuitpositie kiest voor het doel. Robben nog een tegenstander voorbij loopt. en een behoorlijke kegel meekrijgt. Dat is dat toch een vrije, een vrije schopfreis, toch? Hij laat de bal die uiteindelijk gewoon over de achterlijn rolt. maar als doeltrap verzilveren door de Turken. Terwijl Robben, maar ook Ferdinand naast de ja, scheidsrechter. Gaal staat, staat ook voor de eerste keer op uit zijn duk En echt zoiets van: wat is dit? De scheidsrechter aankijken en zeggen: Nou, maar meneer, als u dit niet ziet. dan had u beter banketbakker kunnen worden. Want... Dat is hij ook, maar daarnaast fluit hij. Goedemorgen. <laughs> bal bezit in ieder geval uh, nu voor de Turken. Maar het is op eigen helft, dus van enige gevaar is nog geen sprake. Gunnul, de rechtsachter, het hoogte van de middellijn... speelt de bal richting Tudden. Met de man bij zich speelt dan de bal naar Sahan. Sahan kan uithalen voor het schot, want die bal er lekker op. Maar Sillesse pakt hem omdat het schot uh, in principe richting en kracht mist. Waardoor het een makkelijke prooi is voor Sillesse die attent kipt. Terwijl uh, die wissel nu klaar staat bij de Turken. Maar de, spel, uh, de bal in het spel blijft. Waardoor Nederland balbezit heeft via de linkerkant van het veld. Met Blind, blind uh, richting Klaasie. Klaasie niet naar Kuit, uh, Even terug richting Vlaar. Vlaar richting Siddersen. Richting Siddersen naar Janmaat. En zo lopen de Turken letterlijk en figuurlijk achter de feiten aan. Ja, dat kost heel veel kracht. En dat is er een keer uit. Terwijl Robberman weer wordt weggestuurd door Janmaat. Dan moet er een centrale verdediger uitstappen. Omdat de bek eigenlijk al gezien was. Dat doet de centrale verdediger overigens naar behoren. Semi Kaya. Gaat de bal over de zijlijn. Ingooit voor deel Nelzelfthal. En dan kan de wissel komen. Uh, eruit uh, Selçuk Inan. Speler van Galatasaray. En dan uh, komt deze Tosun. Erin en dat is dan meteen de laatste wissel. Dan moeten we even kijken hoe het bij de Turken gaat staan. Ik mag aannemen dat deze meneer in de aanval gaat lopen. Torun, dat doet hij inderdaad. Er worden wat aanwijzingen gegeven en dan zullen de Turken het hiermee moeten doen in het laatste kwartier. Ingooi van Neltenwil genomen. Robben en Kuit met een mooie combinatie. Maar buiten hier. Voor Robben in dit geval die zelf ingooit. Ogenblikkelijk achter de bal aanloopt. In het strafstofbied komt die bal bij Kuit. Die legt hem eigenlijk meteen weer klaar voor Robben. Maar die was net een pasje te ver. En zo gaat het schot er uiteindelijk ook nog naast gaat. Van Volkan Demirel. Naast het doel van Volkan Demirel. Kan daar sowieso een streep door. Want hij stond dus buitenspel. Balbezit voor de Turken. Die, ja, nogmaals. niet zoveel tijd meer hebben. Nee, zeker niet. Uh, weliswaar, weliswaar, nu balbezit hebben. Halverwege de helft van, uh, van Nederland. Balbezit uh, voor Topal. Topal. Uh... Ja, maar het is allemaal vanuit stand wat er nu gebeurt. Dus uh, veel uh, overleg zit er ook niet in. Waardoor Lens heel makkelijk kan overnemen. En Lens misschien uh, een counter kan inleiden. Met Snijder, Snijder, goede bal naar Ver. Ver, Kuit, Kuit, Kuit wil de bal hebben. Maar Ver speelt de bal naar de rechterkant van het veld. naar Robben. Nu komt Jan Maat buitenom. Krijgt hij die bal? Nee. Robben profiteert van de ruimte. Robben profiteert van de ruimte. Robben krijgt dan een tikje op de hielen. En uh, Sahan maakt de overtreding. En een vrije trap voor Nederland is het gevolg van die actie. Nederland is veel verder dan de Turken. Dat is heel goed te zien vanavond. De Turken trappen vaak in dingen waar we het gevoel van hebben dat je ze van mijlenver ziet aankomen. Namelijk Robert die naar binnen trekt en met de schijnbewegingen. er wordt een gat getrokken. En je weet eigenlijk van tevoren wat er ongeveer kan gaan gebeuren. Maar de Turken zoeken, zoeken, zoeken en vinden het antwoord maar niet. En als ze aan de bal zijn dan missen ze de finesse, dan missen ze de rust om zaken goed uit te spelen. Tuurlijk is er af en toe met opportunisme en hoekschoppen gevaar geweest aan de andere kant. Want Nel zelf al is zoveel verder, zoveel volwassener dan de tegenstander dat het eigenlijk in zekere zin een ongelijke strijd is. En Ik schrijf hem nog niet op, maar het zou maar zo kunnen dat de vrije schop die nu door of Snijder of Robben genomen gaat worden 0-3 gaat betekenen. Snijder of Robben? Snijder met de linker, Robben met, uh, met de rechter, Robben met de linker. Wie gaat het doen? Wie gaat het doen in uh, de 75e minuut van de wedstrijd? Het lijkt mij gezien uh, de lichaamstaal. Robben, Robben met die bal en die gaat er niet in, want Danny Wel heeft het goed gezien. Verre hoek, daar uh, koos voor. De bal bleef uh, relatief dicht bij de grond. Demirel lag daar inderdaad keurig. Terwijl nu kuit probeert om de rechtsbek op te jagen. Om te voorkomen dat daar ogenblikkelijk een Turkse tegenaanval ontstaat. Dat lukt. Het houdt in ieder geval de boel wat op. De bal komt wel in de middencirkel terecht. Arda Paas, dat is een hele beste Paas. Dan moet dus zijn doel uit. Dat doet hij goed. Op de rand van zijn strafstof kan hij de bal vervolgens uit de lucht plukken voor Umut Bulut die wel in de buurt van de bal kwam, maar dat was niet genoeg. Snel uitgegooid. Ver en Snijder pasen elkaar de bal toe op het middenveld. 10 meter over de middenlijn. Robben moet zijn tegenstander eigenlijk opzoeken. Een schaar, nog een schaar. Dan naar binnen, dan terug. Dan komt er nog een Turk kijken en gaat de bal terug naar Janmaat. Janmaat uh, tussen twee man door. Speelt de bal goed richting ver. Ver Janmaat. Dan naar Kuyt. Bal is te hard. Het uitverdedigen van de Turken is niet goed. Omdat Ver daarbij zit. Maakt een overtreding. Kaldelin wordt even geraakt. Het is een buitengewoon sportieve wedstrijd. Van beide kanten. Met een paar gele kaarten naar wat overtredingen. En volledig terecht. Allemaal zoals het op dit moment op het bord staat. Misschien een gele kaartje te veel her en der. Of een gele kaartje gegeven kunnen worden. Maar de scheidsrechter heeft het verder goed onder controle. Met Turan. Die probeert de bal onder controle te krijgen. De bal dan diep speelt. Maar die is... Niet goed, Klaas die zet dan het lichaam er goed bij, houdt goed overzicht. Er ligt een volgende speler op dezelfde plek als waar Turan nu lag tegen het reclamebord aan. De mensen gaan nu ook een beetje cynisch klappen, want dat krijg je natuurlijk ook. Gaan zich heel langzaam afkeren van de eigen formatie. Omdat men beseft dat dit Turkije een maatje te klein is voor het Nederlands elftal. Dat wellicht op jacht gaat nog naar een grotere voorsprong. De korte combinaties met Ver en met kuit. Met Fer die zich nu simpel van de bal laat zetten. Ja. En de Turken die er dan uit proberen te komen. Maar Sillessen en Bruma zijn er. En uiteindelijk is het Sillessen die de bal over de zijlijn speelt. Dat is het gevaar hè? met in dit geval Fer waar het mislukt. Dat je denkt zoveel beter te zijn dan de tegenstander. Dat ben je eigenlijk ook wel. Dat je dus wat hooghartig wordt. En dan gaat het mis. En daarom bevalt Janmaat mij wel. Want daarvan weet je zeker dat hij dat nooit zou doen. En dat zit dus wel een beetje in types als ver. Maar het is wel mooi, hè? want heel zelfbewust. Hij heeft een gele kaart. Hij gooit er een slijding in. Maar hij zet hem ja. zo overtuigd vol op de bal in. dat hij dat risico gewoon aan kan gaan. Ja, maar lichtzinnigheid. Euh, hoogmoed komt voor de val, heet het. Dat kan Oranje nog opbreken in deze wedstrijd. Zoals je al eerder zei. Terwijl de hoekschop door de Turken genomen wordt, maar eigenlijk alweer verprutst is. Zoals je zei, het de enige, de enige dat Oranje nog uit het evenwicht zou kunnen brengen in deze wedstrijd. is Oranje zelf. Terwijl nu de Turken totale misperiën. Hebben achterin, dat lijkt me gnieuw. Die die bal naar nou, wil trappen tegen zijn eigen arm aan het. Ja. is ook heel cool. En dan over de zijlijn ziet gaan. Nou was hij vroeger, ik weet niet of je dat weet, keeper. Is dat rechtsback. Zo? Ja, in de jeugd weliswaar, maar die is vroeger, was hij keeper. Tse. En nu is hij rechtsbek. leuke verhaal. En dat uh, ja, dat is hartstikke. Loke, het is een verhaal ja. van één zin ook. Dat is dan een beetje jammer, want ja. die houdt het ook op. <laughs> ja, <laughs> ik ga maar... ooit een boek schrijven, heel dun boekje ja. ja, ja ja, Het is uh, Italiaanse oorlogshelden, zo dun. Uh, balbezit nu in ieder geval... Uh... Zwitserse marine heb je toch ook nog? <laughs> ja, en Duits humor. Ja. Balbezit uh, aan de linkerkant van het veld. Waar het uh, balbezit is voor uh, Turan. Turan uh, wordt een beetje opgejaagd door Fer. Fer die het lichaam goed gebruikt. De bal wordt dan toch diep gespeeld. Uh, komt in de punt van de aanval. Turk op, uh, Sahan uh, in balbezit. En uh, ook de andere invaller, Tosun. Nu misschien met Sahan, die de bal op de middelhuis van het veld geeft. Eigenlijk zou Sneijder een uh, pasje dichterbij hebben moeten komen. Waardoor de Turken toch nog in balbezit blijven. De ...van de 16 meter gebied aan de linkerkant van het veld. Toossoen gaat voor het schot, maar dat wordt gekraakt zoals het zo mooi heet. En dan is er een buitenspelsituatie aan de linkerkant van het veld... ...omdat Calderiem de bal speelt richting uh, Toeroen. En zo gaat die bal uh, in ieder geval weer in Nederlands balbezit komen met uh, Robbe. Robbe die probeert dan uh, een solo actie uit. Het is uh, niet echt nu meer gestructureerd van beide kanten... Met Tosuni die de bal voorgeeft. Het wegwerken van Klaasie. Uh, die volgens mij inmiddels ook helemaal op apengapen ligt. Speelt nog steeds goed, maar ja, die gaat er nu ook bij zitten. Die kan niet meer. Die heeft volgens mij kramp van zijn oren naar zijn teen. Die uh, heeft zo ongelooflijk uh, veel uh, arbeid verricht. En met alle respect voor Feyenoord en de Eredivisie. Dit is toch wel weer een graadje veller en sneller. En uh, in een belangrijke wedstrijd. Dus het gaat ook een keer tussen je oren zitten. Heel erg naar uitgekeken en een wedstrijd die je dan in ieder geval op dit moment... met een 2-0 voorsprong op het scorebord kan uitspelen. Want er staat nog op het scorebord tien officiële minuten. En dat is als je kramp hebt van je oren tot je... Tot je tenen. Is dat best lang, tien ja. minuten plus extra tijd. Het is de carnaval zit <laughs> geworden. We hebben volgens mij weer Daar kunnen we wel wat mee denken. Ja, dat om, houdt om, het vast. Om de zaken enigszins in <laughs> perspectief te plaatsen. Turkije staat op de FIFA-ranking 49ste. Ja. Dat is al niet heel erg hoog. En daar staan ze in de buurt van landen als Oostenrijk, Iran en Egypte. Dat is wel een beetje om de avond een wat, uh, laten we zeggen, realistische ja, kleur te geven. Egypte, dat trouwens vandaag een enorm pak weg ja. van Ghana met 6-1. 6-1, dat zag ik ja. Ongelooflijk. Uh, dat betekent dat Turkije dus zeg maar, ook op papier en ook in de cijfers helemaal niet zo goed is. En dat hebben we toch vanavond eigenlijk wel een beetje gezien. Klaas, hier met de laatste restjes energie, zet nog een aanval op voor het Nederland zelfde. Lens weggezuurd aan de linkerkant van het veld. Lens komt op stoom, houdt dan in. En geeft dat de bal in de breedte mee aan Snijder. Snijder komt op stoom en geeft dat de bal mee aan Robben. De bal is wat te lang onderweg. Robben springt oh. over het tegenstander. Een. Dat is handig. Ontwijkt er nog een? Dan gaat nu schieten van 20 meter. Nee, weer aangetikt. Geen vrije schop. Lijkt mij wel een vrije schop. Hij geeft hem weer niet. Maar Nederland houdt balbezit aan de rechterkant van het veld. En jammer, maar... staat geen buitenspel. En die grensrechter denkt: ik geef buitenspel. Terwijl uh, nu twee spelers liggen. Robben en uh, die Calderim die uh, voor de zoveelste keer naar mijn idee een overtreding begint uh, op Robben, die de gasprietjes ook keurig op de wang heeft zitten. Deze actie uh, zien we nog een keer waar het buitenspel er inderdaad wel is van Jamma. Het, het scheelde weinig, maar het was buitenspel. Maar Nederland uh, kan het nog verder uh, afcounteren, terwijl uh, er wel degelijk uh, ja. sprake is van een overtreding van Calderim zien we in de herhaling. Kunnen de Turken nu nog een keer in balbezit komen ter hoogte van de middenlijn. En uh, heeft uh, Arda de, de bal met, uh, ver voor zich? Ver kan er niet bij komen. Turan, uh, Arda Turan nog steeds in balbezit. Uh, gaat de bal nu uh, scherp voorgeven. De bal wordt heel slecht uh, verwerkt weer. Zoals uh, alle ballen slecht verwerkt worden in uh, de spits. Uh, in dit geval een van de invallers Torsoen. Die de bal uh, meters naast en overkopt. En ze met de doeltrap. We zitten in uh, de eindfase van deze wedstrijd. Ja, die het Nederlands elftal uh, zal gaan winnen. Dat gevoel hebben we toch wel. De eerste mensen verlaten ook al het stadion. Dat zie je hier ook niet zo heel vaak zodat u thuis of misschien nog op uw werk of als u in de auto zit onderweg naar Maastricht of waar dan ook naartoe. Toch met een gerust hart het gevoel kan krijgen dat deze wedstrijd voor Nederland normaal gesproken wel in de pocket zit. En Jan Maat die paas de bal met een gelukje voor de voeten van Kuit ziet komen. Namelijk via een tegenstander Kuit en de rechterkant van het veld de bal achter zijn stand mee langs haalt. Dan terug wil de weg afgesloten ziet via Hassan Ali en de bal vervolgens over de zijlijn ziet gaan. Een ingooi voor het Nederlands dat betekent dat uiteindelijk. En die bal komt dan voor de voeten. Of liever in de handen. Van Jan Maat en dan voor de voeten van Robben Terug naar Jan Maat. Jan Maat wil een voorzet geven. Maar daar staat niemand. Dan gaat de bal over de grond naar Robben. Die je meekrijgt van Kuiten. Robbe houdt hem binnen. Komt in een onmogelijke hoek. Wat wil je daar? De bal moet voor. Hij staat op 4 meter van het doel. Maar tegen de achterlijn aan. Dan komt er een bal voor het doel. Helemaal naar de andere kant. Daar wil snijden naartoe. Maar die bal is veel te lang onderweg. En daar zit de voormalige keeper nu rechtsback Gunul tussen. Ja, met uh, het balbezit nu te hoogte van de middenlijn voor Tosun, Maar die speelt de bal slecht. Er staat er ook een voetje tussen, weer van, uh, van Klaasie. En dan uh, via een combinatie is het Bruma die de bal speelt. En Sillesse, Sillesse naar Vlaar, alhoewel dat zou ik nu niet doen. Sillesse knalt de bal ver naar voren, richting Lens. Uh, Lens kan het wel niet winnen, maar het balbezit is voor Nederland met Snijder in balbezit. Maar die uh, weet dat uh, Conul, die uh, ex-keeper schijnt het te zijn, er hard op ingaat. En die blesseert zich nu ook. Uh, zelf, omdat hij er ongelooflijk wild uh, in ging, uh, En wordt denk ik nu even om een verzorger gevraagd. Ik heb het idee dat hij serieus last heeft van zijn rug. Omdat hij er zo ongelooflijk ongecontroleerd in ging. Dat is ook heel vers de straf op gebied uit, hè? Ja, en maakt uh, ja, weinig hens, eerlijk gezegd bal zit in ieder geval direct voor... Uh... Hij krijgt een tikje in de rug. Okay. Volgens mij na het duel eigenlijk. Ik denk dat dat wel zo'n ongelukje geweest is. En daar heeft hij even last van. Oké, okay, maar hij is in ieder geval opgelopen. Ja, het valt mee. Uh, dat betekent dat de Turken de bal weer krijgen. Die weer keurig wordt ingeleverd bij Nederland. Wat dat betreft ontbreekt het aan sportiviteit zeker niet. Nee. Sillissen krijgt de bal vervolgens. En echt het stadion stroomt leeg. En nou hebben we echt een week lang ons best gedaan om hier heksenketel met de hoofdletters te schrijven. Maar dat je nu toch langzaam maar zeker tot de conclusie komt... Dat er uh, eigenlijk nee. van een heksenketel nou niet echt heel erg sprake geweest is. Maar inmiddels zeker niet meer is. Robben nog een keer aan de andere kant. Wordt even vastgehouden. Nou, het wordt duidelijk vastgehouden, En ja. als je dat ziet en je fluiten voor, dan moet je een strafschop geven. Want dat gebeurt in het strafschopbrief van staat ongeveer drie meter buiten zijn 16 meter de bal uh, nog in, het hand, in zijn handen te hebben om uit ja, te trappen. Het terwijl er notabene een ander keeper is. Ja, ja want hij is vroeger gespitst <laughs> geweest, hè, die Demirel. Balbezit in ieder geval... <laughs> Voor Kuit Kuiten ze twee man in. En dan aan de linkerkant van het veld de Touran met uh, weer uh, heel goed Vlaar. Die uh, zich uh, echt uh, als een rots in de branding uh, heeft uh, gemanifesteerd vandaag. Buitengewoon goed heeft ja. gespeeld. En dat geldt eigenlijk uh, ook voor bijna alle andere spelers. Uh, ik heb, ik heb niet iemand waarvan ik zeg, nou, die vond ik wat minder. Terwijl nu de bal wordt weggekopt door, uh, door Blind. Natuurlijk, de een speelt wat meer opvallend. En de ander speelt uh, wat doortastender. Van Persie had bijvoorbeeld niet echt zijn dag. En snijder wil ook te veel in de tweede helft. Iets te mooi, iets te makkelijk. Deze bal kan hij vrij spelen naar Lens. Maar wil toch, toch een beetje een, uh, een paas geven vanuit, het, vanuit de blind. En, en dan gaat het dus fout. Maar je hebt gelijk, het is een collectieve voldoende. Prima. Ja, absoluut. Prima. En ze zijn, en dat is voor mij het grootste winstpunt. Ze zijn heel cool gebleven en heel rustig. Gebleven, niet in de war geraakt. Ook in fasen fase waarin ze een beetje onder druk kwamen. Hebben ze niet echt nee. veel gekke dingen gedaan. Maar ze hebben dat, hoe gek het ook klinkt, anderhalf uur voor de wedstrijd ook al goed laten zien. Terwijl de Turken nu een hardschot naast zien gaan. Uh, ongeveer anderhalf uur voor de wedstrijd uh, toen er al behoorlijk wat publiek was. Van het hele Nederlands zelf, nog gewoon in trainingspak met de technische staf. Die zijn gaan staan op de middenstip. Hebben daar het fluitconcert to tot zich genomen. Zo van oké, okay, fluit maar, hier staan wij, zien jullie het maar te doen. En dat heeft het Nederlands Elftal ook in de wedstrijd uitgestraald. En dat is een compliment voor een ploeg die er dus uiteindelijk gaat eindigen. Met 28 punten in 10 wedstrijden. Eén gek gelijk spel bij Esland. Maar dat is toch wel heel erg goed. En nu moeten we afwachten naar aanleiding van dit, dit resultaat. Of het uiteindelijk goed genoeg is om groepshoofd te worden bij de loting op uh, 6 december in Brazilië. Daar waar het gaat om uh, niet om of je op één plek kan spelen. Want iedere land speelt uh, op drie verschillende plaatsen tijdens het WK. Altijd maar, op een WK hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja, maar het is in ieder geval een voordeel als je uh, misschien een wat minder sterke krijgt uit de, uit de derde beker dan één uit de eerste beker. Terwijl de... Ja, de, de Turken toch wel een hele redelijke kans hebben. Maar de bal overzien koppen door Tosun. Uh, daar moeten we afwachten. Het heeft te maken met uh, wat Zwitserland doet. Het heeft te maken met Italië, met Uruguay, met Colombia. Kortom, nu toen een land op en daar heeft het mee te maken. En uiteindelijk denk ik dat het uh, zal uitmonden in het feit dat we geen groepshoofd zullen worden. Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het schitterend een conclusie naar deze, dit voorbereidende werk. Maar Dankjewel. ik denk dat je gelijk hebt, want het is uh, bijna onbegonnen werk om ja, daar dat nog dat je tussen te krijgen. Maar hoe dan ook, deze wedstrijd loopt op zijn end. 42e minuut loopt, 0-2 is de stand. Oranje leidt, Robben en Sneijder maakten de goals. Turken vallen nog een keer aan, maar doen dat zwak. Doen dat heel zwak met de bal die veel te diep is, niet kan worden binnengehouden door Shahan. En zo uh, is het geloof, daar hebben we het eigenlijk al eerder over gehad. Het geloof in deze wedstrijd bij de Turken er wel echt totaal uit. Ja, over geloof gesproken. Het was vandaag uh, stil in, uh, in de winkelstraat omdat alles dicht was. Het is het offerfeest. Uh, iedereen had vrij en iedereen had ook zoiets van uh, de Turken. Dit moest ook het offerfeest worden op, uh, op dit uh, veld tegen Nederland. Hier zou Turkije dan uh, een playoffplaats voor uh, het WK nog uh, gaan afdwingen. Maar daar is eigenlijk geen moment sprake van geweest. En ik moet ook zeggen, wij dachten ook dat er in de stad vandaag een enorme rode de massa zou zijn uh, van, van mensen die zeer enthousiast naar die wedstrijd toe leefden. ook dat was niet zo. Wat Nul. dat betreft, ja, heel vreemd. Uh, in het stadion van het is, maar zeker voor de wedstrijd, maar dat is steeds minder geworden. Terwijl Robben nu in balbezit is en Nederland misschien nog voor 0-3 gaat. Robben, Robben, nee, slechte bal. Nou is het natuurlijk wel zo dat hier 10 miljoen, 12 miljoen mensen wonen. dus dan valt het misschien ook wel wat minder op, maar toch... Uh, Oké, okay. het zijn uh, zomaar wat overwegingen op het einde van de wedstrijd die gespeeld is. Terwijl Klaas hier nog een keer pittig doorgaat op een tegenstander maar de bal blijkt te hebben gespeeld. Zodat de tegenstander die toch echt deed alsof hij geraakt werd, Tosun inderdaad deed alsof hij geraakt werd. En de bal weer aan de voeten van Sillissen ligt. Turkije gaat zich niet plaatsen voor het WK. Sillessen met een hele slechte trap trouwens nu. Dat is dan een van de weinige echte fouten die hij gemaakt heeft. Bal zeilt meters over blind heen. De van de Turk is vervolgens na Die pakken het cadeautje niet uit. Want Oranje heeft de bal weer terug. Die begrijpen elkaar ook niet meer. Turkije toch voor je gevoel een grote voetbalnatie. Wordt hier door buitenspel. Oranje makkelijk ontmanteld. Kuit buitenspel. Avan gaat die door. Het merkwaardige is dat Turkije zich pas voor twee WK's heeft geplaatst in de geschiedenis. 54 en 2002. Hm. Toen haalden ze trouwens de halve finale. Oh, weer de derde. Dan wonnen ze toen uh, die wedstrijd op de derde vierde plaats van Zuid-Korea met Hiddink. Maar dat is niet veel. We krijgen nog een debutant, als ik me niet vergis. Ja, Memphis Depay komt erin. Leuk om uh, dat ook nog even mee te maken. Een, uh, een speler met de uh, Ghanese Roets. Het is de tweede speler die ooit in de NL zelf met de Ghanese Roets. De ander was Boateng. En nu dus uh, Depay, die, uh, die jonge speler van PSV, nog even voor uh, de slotfase. Ook hij krijgt dus een interland achter zijn naam. En dat is, uh, terwijl hij nu uh, voor het eerst bal bezit heeft, uitermate leuk voor de jongen die... ...snel is. Die, die ook heel goed kan voetballen. En die uh, een hele moeilijke periode heeft gehad. Altijd uh, moeilijk was in de jeugd, moeilijk te begeleiden was. Maar uiteindelijk toch met zijn voetbalkwaliteiten uh, de, de, de mogelijkheid heeft gevonden om oranje te halen. En dat heeft er lange tijd niet naar uitgezien. Balbezit uh, voor Nederland nog een keer bij de kornevlag, Blind gaat daar de, de, direct uh, de inworp nemen. En dan uh, zitten we in uh, bijna blessuretijd van de wedstrijd. Is het is gewoon hartstikke knap om te winnen in Turkije, gezien de belangen die het Nederland zelf nog niet had en Turkije. Wel. Ja, we zitten niet alleen daar middenin. We zitten ook middenin een bijna leeg stadion inmiddels. Want echt, men is weg. Het is half leeg. Terwijl Robben nog een aanval van Oranje zet. snijdt de bal het strafgebied in stift, maar die komt in de handen van de keeper. De Pai, wat mij betreft een weergeloos mooi talent. Ja. En als je nou kijkt naar wie je op de flanken hebt, dan lijken Robben en Lens wel redelijk zeker van hun plek. Maar daarachter, waar natuurlijk van alles is geprobeerd met Jan en Alleman, denk ik dat De Pai, als hij zich zo blijft ontwikkelen en een goed seizoen speelt, echt in aanmerking komt voor een plek in de selectie. En kijk bijvoorbeeld naar Boetius, die weer terug is bij Feyenoord. Narsing dus hadden... die eraan komt. Hè? Narsing die natuurlijk lang geblesseerd is geweest. Dan zijn dat denk ik toch de mensen die dat uh, in de slipstream van die moeten uh, uitvechten. Nou, die moet je niet vergeten, Cholaling. <lacht> ja, nee, maar Sjaki, als je het aan hem vraagt, uh, denkt uh, ook nog wel dat te het kunnen halen, terwijl uh, nu de bal wordt weggewerkt uh, en. Uh... Via ver de bal nog een keer komt bij Robbe. Robbe die uh, poort dan uh, Calderim en uh, gaat de bal nog een keer diep geven. Moet oppassen dat hij geen schop krijgt. Pas nou op Arjen. Heeft helemaal geen zin. Loopt blijft doorlopen. Hij wil te graag. Ja en hij wil dan de bal geven naar de par, maar die kan hij uiteindelijk niet bereiken. Hij het, wil is, het is een veel... feest om te zien. Hè? De ja, maar, maar voor hetzelfde geld die... krijgt hij ja, nog dode Het helemaal, helemaal heeft geen zin. Nee. Bal nu aan de linkerkant van het veld nog een keer voor de Turk. Ja. Shahan mag nog een voorzet geven in een uh, slotsom van het duel waar uh, eigenlijk alles om de keizers baard is nu, want het duel is gespeeld, hij schiet. ...van de rand van het stafstofgebied, maar ook deze bal zelf weer een meter over. Het is echt niet zo dat de Turken geen kansen hebben gehad. De Turken hebben echt wel wat mogelijkheden gehad. Een paar behoorlijke kansen ook, waar ze dan onwaarschijnlijk slordig mee zijn omgesprongen. Maar Van Gaal heeft het wel goed gezegd. Het is een team van individualisten. Er zit geen enkele tactiek nee, in. Ze doen maar eens... wat. Het loopt allemaal door elkaar heen. En als het een keer goed valt, dan kan het lukken. Ja, klopt. En dat betekent dus dat ze inderdaad mede om die reden slechts 49 op de ranking staan. Want uh, je zegt het terecht, individueel zijn het best aardige spelers zoals dit land natuurlijk altijd door de jaren heen altijd goede voetballers heeft gehad. Maar er is te weinig eigenlijk uitgekomen. De paai weg aan de linkerkant van het veld. En die uh, neemt iets te veel hooi op zijn vork. En loopt de bal terwijl hij eigenlijk al op de zijlijn staat. Aan de buitenkant nog mee via langs de tegenstander. Dat kan uiteraard niet. voor de Turken. Daar wordt toch nog weer druk gezet. De oranje. Dat is knap om dat nu nog te kunnen opbrengen. Blind notabene. Als linksback staat nu als een soort spits daar nog mensen op te jagen. Die moet nu wel eens een haast terug. Als de Turken de bal overnemen. En via Shahan nog een keer komen. Aan de linkerkant van het veld uh, met Tosun. Tosun richting Turre, uh, Dan raakt hij de bal kwijt. Overname door Turan. Heb ik ook niet echt gezien. Deze speler van de Atletico Madrid naar de stad gelopen. Turkije zal op een wonder moeten hopen. Want wij kennen de uitslagen nog niet van de wedstrijden die Roemenië en Hongarije hebben gespeeld. Maar Nederland plaatst zich uh, in ieder geval, dat wisten we al, voor het WK in Brazilië. En voor Turkije moet er een wonder gebeuren. Maar neem ik aan dat het afgelopen is. Het antwoord op de vraag die Jack stelde... heeft Ronald van der Geer in het matchcenter. Want, Ronald, de andere wedstrijden in de groep van Nederland zijn die al afgelopen. Turkije zal het waarschijnlijk niet worden op de tweede plaats, hè? Ronald? Redactie voor matchcenter. Over. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik was heel eventjes aan het rekenen. Sorry, uh, excuses. Je ik wist niet veel schermen al... en veel berekeningen. Ik wist niet dat we zo snel uh, al kwamen. We hadden volgens mij andere afspraken. Maar, uh, vertel, zelf ook wat niet, we... maar Jack stelde wat de we... vraag. De, de groep van Nederland... De groep, van Nederland. Uh, de groep van Nederland. We gaan eens even kijken. Roemenië tegen Estland is 2-0. Dat betekent dat uh, Roemenië doorstijgt naar uh, de tweede plaats. Hongarije leidt met uh, 2-0 tegen Andorra. Dat betekent dus dat Roemenië zich gaat plaatsen voor de play-offs. Want dat verklaart de uh, reden van mijn afwezigheid. Slechtste nummer 2 is namelijk... ...waarschijnlijk al bekend, dat is Denemarken. Dus alles wat verder tweede wordt in de pool gaat naar de play-offs. Dus dat geldt in deze pool voor Roemenië. Oké, okay, kom even op Adem Ronald, dan komen we zo nog even oh, bij goed, je goed. terug... ...voor de beslissingen die al gevallen zijn. Mark van Hintum, je hebt gekeken naar deze wedstrijd. Um, wat zegt deze overwinning jou, deze 2-0-overwinning? Nou, wat ik al, al zei uh, in de rust, dat, uh, dat Nederland gewoon nog steeds... ...een heel groot voetballand is. Dat we heel veel aan het klagen zijn op over het niveau... In Nederland, met name de visie, Maar dat je ziet dat we toch een behoorlijke selectie samen kunnen stellen. Zelfs een selectie die her en der aangevuld wordt en veranderd is weer. Ja. En uh, waarmee je toch nog makkelijk kan winnen uit tegen Turkije. De, na de eerste helft zei je al dat het ook nog gedeeltelijk met ontzag te maken heeft. Hè? Dat het tegenstander dan voor Nederland heeft. En wat is dan het kwaliteitsverschil hier vanavond? Ja, het kwaliteitsverschil was onvoorstelbaar groot. Ik vind uh, Turkije sportief failliet. En uh, ja, daar is geen beleid, daar is geen visie uh, Er is wel heel veel geld Dat benutten ze ook wel om uh, vaak, uh, ja, aftanzen, verdetten uit de rest van de wereld te halen Om het imago van uh, een of andere gekke voorzitter op te poetsen <laughs> Maar er is uh, totaal geen visie en beleid En ik vind nee. het zo jammer, want het is een fantastisch voetballand Ik kom daar veel uh, Ook om wedstrijden te zien uh, Mensen zijn helemaal voetbalgek Alleen, um, ja, als dit zo doorgaat, dan uh, voorspel ik uh, dezelfde ellende de komende jaren. Want... Dus deel jij in die zin ook de mening van Louis van Gaal... die um, van de week op een persconferentie zei... De, gisteren was dat geloof ik, dat er veel individuele kwaliteiten... nog wel rondlopen bij Turkije, maar dat het geen team is? Of vind jij zelfs dat die individuele kwaliteiten hier helemaal niet... Dat we die helemaal niet gezien hebben vanavond. Nee, nee die individuele kwaliteiten die zijn er ook niet. Misschien één of twee spelers. De rest is uh, grijze en grauwe middenmoot. Uh, midden uh, als je bijvoorbeeld de backs van Turkije ziet vanavond. Ja, die, die doen bij ons niet mee in de Yuppere League. Zo slecht is dat niveau. En... Ja. Uh, nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat daar echt iets wezenlijks zal moeten veranderen. Uh, als ze daar uh, nou ja, in ieder geval een goed opleidingsland willen worden... dan lijkt het mij verstandig om expertise te halen. Met name uh, bij landen als Nederland... die ja. uh, hebben aangetoond dat goed te kunnen. Nou, er zijn meerdere landen die dat kopiëren. Als je 500 miljoen... Uh, ...euro per jaar gestort krijgt uh, onder 18 Eredivisieclubs in Turkije om te verdelen. Dan lijkt me dat daar het geld voor is om dat, ja. dat op te gaan zetten. En laten we ook niet te veel expertise geven zou ik zeggen... ...want dan nee. blijf je nog boven ze in de Europese <laughs> ja. ranking en zo. Ja. En, uh, en ook bij dit soort wedstrijden dan. Maar goed, um, naar Nederland dan. Wie was jouw man van de wedstrijd? Ja, dat is een goeie. Uh, daar waren er waren meerdere. Ik vond uh, Vlaar uh, fantastisch uh, vandaag. Ik vond uh, uh, Robben weer uh, weergaloos. Uh, die toch uh, in de tweede helft natuurlijk weer zijn acties ging overdrijven. Maar ja. die continu dreigend is geweest. Die wel, nou, wel 15 tot 20 keer langs een man is geflitst. Ik vraag, me de, ik vraag me de reden. Want jij zat terwijl wij zaten te kijken. Uh, een paar keer op momenten dat je het niet zou verwachten. Uh, had je het over de lens? Ja, klopt. Juist als Oranje in de verdediging was bijvoorbeeld. Ja. Ja, uh, Lens heeft uh, heel veel weg van Dirk Kuyt. Kijk, uh, Lens is natuurlijk uh, nog veel sneller dan Kuyt. Maar is een jongen die altijd attent is. Die ongelooflijk hard werkt. Uh, zowel in balbezit als bij balverlies. En die het elftal uh, op dode momenten kan helpen. Hij is uh, continu langs die lijnen bezig en aan het rennen. En ja, houdt zich meer bezig dan alleen maar aanvallen. En ik vind hem echt een uh, verrijking voor het elftal. Ja, we praten zometeen nog verder na het nieuws van tien uur. En dan ook over de hele kwalificatiereeks. En jouw verwachting. ...voor het WK, want ja, het is toch 28 punten uit tien wedstrijden. Dus kijken wat jij vindt dat we daarvan mogen verwachten. Of dat dat dan misschien weer scorebordjournalistiek is. Maar nog even naar het matchcenter, want Ronald van der Geer... ...er zijn her en der al wel beslissingen gevallen. Hè? Er, zijn, er zijn wat beslissingen aan het vallen. Er zijn wat beslissingen gevallen. We kunnen ze um, wel eventjes doorlopen. Het, is, het is, was even ja, hoe zeg je dat druk rekenen, omdat uh, het erop leek dat Denemarken het misschien toch zou gaan redden of niet. Nou, maar uh, inmiddels kunnen we uh, één ding zeker zeggen... en dat is dat Bosnië-Herzegovina zich uh, gaat melden op het WK. Er werd vanavond gewonnen. Haris Medunjani maakt onderdeel uit van die selectie. Voor het eerst gaat dat land zich dus ten koste van Griekenland vanavond... Uh, melden op het WK. Griekenland is uh, noodgedwongen om te spelen in de play-offs En Bosnië-Herzegovina, dat is het grote nieuws van deze avond. De rest volgt straks. Maar Bosnië-Herzegovina is de wk Debutant tijdens uh, het WK in Brazilië. Ik ben nog maar één dingetje al vast nieuwsgierig Ronald, en we hebben er ook nog tijd voor, dus daarom maar. IJsland stond op punt zich te plaatsen voor de play-offs. Is dat gelukt of uh, nog niet klaar? Dat is nog niet klaar. Dus daar komen we. Ja, dat is wel klaar. Um, ik klik hem nu aan, want dat is nu klaar zie ik. En dan als dan kunnen wij zien dat IJsland inderdaad tweede is geworden in de pool met 17 punten. Nou, daar gaan er uh, maximaal zes af. Dus ja, IJsland gaat ook naar de playoffs. Gefeliciteerd. We rekenen nog even door. We zijn straks bij ja. jou terug. En het laatste uur Langs de Lijn. Oh nee.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 Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Toyota Auris TS heeft een netto-bijtelling van maar 123 euro per maand.